Het grote achter oorlog, het militair-industrieel complex. Jonathan Turley is Shapiro hoogleraar publiek recht aan de George Washington University en getuigde voor het congres over de gevaarlijke uitbreiding van de presidentiële bevoegdheden. Meer dan 50 jaar na de waarschuwing van president Eisenhower bevinden de Amerikanen zich in een voortdurende oorlog. Opinie. Door Jonathan Turley. Gepubliceerd op 11 januari 2014. Het nieuwe militair-industriële complex wordt gevoed door een handig ambiguë en onzichtbare vijand, de terrorist. Voormalig president George W. Bush en zijn adviseurs bleven terrorismebestrijdingsinspanningen een oorlog noemen. Deze gezamenlijke inspanning van leiders zoals voormalig vicepresident. In januari 1961 waarschuwde de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower in zijn afscheidstoespraak het land voor wat hij beschouwde als een van de grootste bedreigingen, het militair-industriële complex. Dat bestaat uit militaire aannemers en lobbyisten die oorlogen in stand houden. Eisenhower waarschuwde dat een immense militaire macht en een omvangrijke wapenindustrie een verborgen kracht in de Amerikaanse politiek waren geworden en dat Amerikanen de ernstige implicaties ervan niet mogen veronachtzamen. De toespraak was misschien wel Eisenhower's meest moedige en profetische moment. Vijftig jaar en meer later bevinden Amerikanen zich in wat een voortdurende oorlog lijkt. Nauwelijks beginnen we aan operaties in Irak of leiders eisen een interventie in Libië, Syrië of Iran. Hoewel voortdurende oorlog voortdurende verliezen voor gezinnen en steeds groeiende budgetten met zich meebrengt, vertegenwoordigt het ook voortdurende winsten voor een nieuw en groter complex van zakelijke en overheidsbelangen. We hebben nu 16 spionagebureaus met 107.035 werknemers. Goed voor de economie? Verwacht wordt dat investeringen in binnenlandse veiligheidsbedrijven tot 2013 een jaarlijkse groei van 12% zullen opleveren. Dat is een astronomisch rendement vergeleken met andere onderdelen van de kwakkelende economie. President Dixonne, zelf voormalig CEO van Defensie-aannemer Halliburton, was geen loze retoriek. Een oorlog zou niet alleen de inherente bevoegdheden van de president maximaliseren, maar ook de budgetten voor militaire en binnenlandse instanties. Deze nieuwe coalitie van bedrijven, Instanties en lobbyisten overtreft het systeem dat Eisenhower kende toen hij Amerikanen waarschuwde zich te houden voor het verwerven van ongerechtvaardigde invloed door het militair-industriële complex. Ironisch genoeg beleefde het zijn beste dagen onder president Barack Obama, die droneaanvallen radicaal uitbreidde en beweerde dat alleen hij bepaalt wat een oorlog is, om zo het congres te raadplegen. Honderden miljarden dollars vloeien elk jaar uit de staatskas naar instanties en aannemers die er belang bij hebben om het land op oorlogspad te houden en de rekening voor de oorlog te betalen. Hoewel weinig politici het willen toegeven, doorstaan we niet alleen oorlogen, we lijken oorlog nodig te hebben althans voor sommigen. Uit onderzoek bleek dat ongeveer 75% van de slachtoffers in deze oorlogen uit arbeidersgezinnen komt. Zij hebben geen oorlog nodig. Zij betalen de prijs van de oorlog. Eisenhower zou waarschijnlijk geschokt zijn door de omvang van het industriële en overheidspersoneel dat zich inzet voor oorlog of terrorismebestrijding. Militaire en binnenlandse budgetten ondersteunen nu miljoenen mensen in een verder achteruitgaande economie. In het hele land is de oorlogseconomie terug te vinden in een sector die alles omvat, van opleidingen voor binnenlandse veiligheid tot consultants in terrorismebestrijding en particuliere programma's voor reizigers met voorkeursbehandeling bij de beveiliging van luchthavens. Onlangs werd het zwarte budget van geheime inlichtingenprogramma's alleen al geschat op 52,6 miljard dollar voor 2013. Dat betreft alleen de geheime programma's, niet de veel grotere budgetten voor inlichtingen en contraspionage. In de afgelopen acht jaar zijn er biljoenen dollars naar militaire en binnenlandse veiligheidsbedrijven gestroomd. Wanneer de regering een oorlog zoals in Libid begint, is dat een meevaller voor bedrijven die genereuze subsidies krijgen. De aannemers staat los van de ruim een miljoen mensen die werkzaam zijn bij het leger en de nationale veiligheidsdiensten. De kern van dit groeiende complex wordt gevormd door een as van invloed van bedrijven, lobbyisten en instanties die een enorme, zichzelf in stand houdende terreurindustrie hebben gecreëerd. Contracten voor de productie van alles, van vervangende raketten tot kant- en klaarmaaltijden. De lobbyisten. Er zijn duizenden lobbyisten in Washington die de steeds groeiende budgetten voor oorlog en binnenlandse veiligheid garanderen. Een voorbeeld hiervan is voormalig minister van Binnenlandse Veiligheid Michael Shertoff, die de alleen al in de eerste tien dagen van de Libische oorlog gaf de regering ongeveer 550 miljoen dollar uit. Dat bedrag omvat ongeveer 340 miljoen dollar aan munitie voornamelijk kruisraketten die vervangen moeten worden. Democratische congresleden boden niet alleen posthok steun aan de Libische aanval, maar stelden ook een permanente machtiging voor presidenten voor om doelen aan te vallen die verband houden met terrorisme en voortdurende oorlog tegen terrorisme. Het Department of Homeland Security, DHS, biedt een nog stabiele winstmarge. Volgens Morgan Keegan, een vermogensbeheerder en kapitaalverstrekker, zal de investering in bedrijven voor binnenlandse veiligheid naar verwachting tot 2013 een jaarlijkse groei van 12% opleveren, een astronomisch rendement vergeleken met andere onderdelen van de instortende economie? Met miljarden, omdat oorlogsgerelateerde budgetten blijven groeien om nieuwe bedreigingen het hoofd te bieden. De agentschappen. Aankoop van de zwaar bekritiseerde en weinig geteste full body scanners die op luchthavens worden gebruikt. Toen Schertof tientallen interviews gaf om het publiek ervan te overtuigen dat de apparaten nodig waren om de terreurdreiging tegen te gaan, wisten veel mensen niet dat de fabrikant van de scanner klant is van de schertof Group, zijn zeer winstgevende beveiligingsadviesbureau. Die peperdure apparaten werden later geschrapt nadat Rapiskan, de fabrikant, de meevaller had ontvangen. Lobbyisten oefenen druk uit de politici door elke begroting te formuleren in termen van hard tegen terreur versus zacht tegen terreur. Ze hebben de perfecte producten om te verkopen producten die ontworpen zijn om zichzelf te vernietigen en vervangen te worden in een eeuwigdurende oorlog tegen terreur. Milieu en sociale programma's worden afgeschaft of ingeperkt. Er is een grootschalig systeem voor terrorismebestrijding opgezet, waarbij tienduizenden mensen met miljarden dollars op zoek gaan naar binnenlandse terroristen. Het zijn niet alleen draaideuren die federale agentschappen aan deze lobbyisten en bedrijven binden. De oorlogseconomie maakt het mogelijk dat militaire en binnenlandse ministeries vrijwel onaantastbaar zijn. Het zijn niet alleen de ministeries van Defensie en Binnenlandse Veiligheid die profiteren van de oorlogswinst. Neem bijvoorbeeld het ministerie van Justitie, DOI. Er is een enorm systeem opgezet met tienduizenden medewerkers en miljarden dollars om binnenlandse terroristen op te sporen. Het probleem is echter het relatief tekort aan daadwerkelijke terroristen om de omvang van dit interne veiligheidssysteem te rechtvaardigen. Met de steun van een leger lobbyisten en bedrijven zijn kabinetsleden zoals voormalig minister van Binnenlandse Veiligheid Janet Napolitano onoverwinnelijk in Washington. Toen burgers klaagden dat ze hun kinderen door het ze betast zagen, Antwoordde Napolitano uitdagend dat als mensen niet wilden dat hun kinderen betast werden, ze zich maar moesten overgeven aan de impopulaire machines voor het hele lichaam de machines die haar voorganger Schertel verkocht. Het is wat Eisenhower omschreef als de misplaatste macht van het militair industriële complex een macht die publieke tegenstand en zelfs duizenden gesneuvelde soldaten immaterieel maakt. Oorlog is misschien een hel voor sommigen, maar een hemel voor anderen in een economie die afhankelijk is van oorlog. Onze economische afhankelijkheid van oorlog gaat gepaard met politieke afhankelijkheid van oorlog. Veel leden vertegenwoordigen districten met aannemers die voorzien in de behoeften van de binnenlandse veiligheid en in onze voortdurende oorlogen. Het ministerie van Justitie heeft daarom alles, van eenvoudige immigratiezaken tot creditcardfraude, als terreurzaken geteld, volgens een aanpak die we sinds de Vietnamoorlog niet meer hebben gezien. Zo beweerde het ministerie van Justitie een groot terroristisch netwerk te hebben opgerold tijdens operatie Cedar Sweep, waarbij Libanese burgers werden beschuldigd van het sturen van geld naar terroristen. Later werden ze gedwongen alle aanklachten tegen alle 27 verdachten te laten vallen omdat ze onhoudbaar waren. Het bleek een stel simpele heltshops te zijn. Desondanks blijft het nieuwe interne veiligheidssysteem draaien, met toenemende bevoegdheden en budgetten. Een paar jaar geleden heeft het ministerie van Justitie zelfs de definitie van terrorisme aangepast om een steeds groter aantal zaken als terreur gerelateerd te kunnen beschouwen. Symbiotische relatie. Rent terecht aan de George Washington University en heeft Jonathan Turley is Shapiro hoogleraar publieke zaken. Zelfs nu peilingen aantonen dat de meerderheid van de Amerikanen tegen voortzetting van de oorlogen in Irak en Afghanistan is blijft het nieuwe militair-industriële complex gemakkelijk de nodige steun vergaren van zowel democraten als republikeinen in het congres. Het getuigt van de invloed van deze alliantie dat er honderden miljarden worden uitgegeven in Afghanistan en Irak, terwijl het congres van plan is miljarden te schrappen uit de belangrijkste sociale programma's, waaronder een mogelijke terugdraaiing van medicaren vanwege geldgebrek. Dat doet er allemaal niet toe. Het doet er zelfs niet toe dat de Afghaanse president Hamid Karza'i de VS de vijand heeft genoemd en heeft gezegd dat hij zich liever bij de Taliban had aangesloten. Zelfs de gedocumenteerde miljarden die door overheidsfunctionarissen in Irak en Afghanistan zijn gestolen, worden beschouwd als louter bedrijfskosten. Jonathan Turley is Shapiro hoogleraar publiek recht aan de George Washington University en getuigde voor het congres over de gevaarlijke uitbreiding van de presidentiële bevoegdheden. Bron. Aliazera Engels 2025. Jonathan Turley 2014.